Weet je wat meer over Athene? Vond je leuk in mijn stad? De dag is nog niet voorbij hoor. Kom, we gaan nog naar het huis van mijn vader. Hij heeft een grote kaart aan de muur hangen. Loop er maar heen. Hij heeft nog in het leger van Alexander de Grote gevochten. Alexander was de koning van Macedonië, een land vlakbij Griekenland. Hij was een goede leider. Hij heeft ook over Griekenland geregeerd... Hij eens op de kaart waar hij allemaal geweest is, zelfs in Egypte. Hij heeft Egypte ook veroverd. Ik wou dat ik zoveel van de wereld gezien had. Ben jij nog wel eens verder geweest?